Dan, Dan, uh, Mag ik nog wel even een dingetje zeggen? Uh, heel kort. Is dat, we, dat wij als CDA vandaag soep uitdelen in het centrum. Dus als je trek hebt. Bent ja, daarom, daarom vroeg ik ook al of je aan het koken was geweest uh, vanmorgen. Want ik zie Gijs ook hier met uh, worsten en, uh, en andere erwten dingen voorbij komen. Zelfs met een groen jasje. Ja, ik wil nog heel even kort voor het besluiten een oproep doen aan alle uh, jeugdige kiezers. Alle kiezers die voor het eerst mogen kiezen. Daar organiseert de gemeente Zondwoord weer een Super voor in Café Nuff. Aanstaande vrijdag ja, ja. vanaf 2100 zijn jullie allemaal oh, welkom om met uh, jonge you. mensen te praten. Oh.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 Tchau, tchau, tchau,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 In 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar GFM. The guy that thinks he's fine is also known as a buster. buster. Always talking about what he wants and just sits on his book. Never rising. rise, on, I don't find it surprising if you don't have the cheese to please me and bounce from here to the coast of overseas, so let me give you something to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 God knows up till now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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM All I need is one song, one line All I need is one break to survive It is one chance to so come on Five more hours to come up with a song The pressure is rising No more mistakes Don't try to deny it Don't you hesitate Those voices are coming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 Mr. Goldfinger of death from Mr. Te veel zinnen te veel woorden draaien in mijn kop, te veel hoorden, te veel muren, te veel uren die ik langzaam, te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. te veel mensen, te veel zinnen.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 Al, al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Ik denk nog steeds dat het kan, iedereen naast elkaar. Altijd die angst dat het vreemd tot het breed. Misschien ben ik een wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het klein geluk. Een groot verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij. Diva, lat mayen Diva, lat mayen